7 uur, Joris Stubenetski met het NOS-journaal. In het Catshuis wordt weer onderhandeld over bezuinigingen... en de besprekingen zitten waarschijnlijk in de beslissende fase. Vandaag waren er achter de schermen allerlei bijpraatsessies. Zo meldde ingewijden dat met CDA-kamerleden onder meer is gepraat... over bezuinigingen op zorg, ontwikkelingssamenwerking en sociale zekerheid. Het zou gaan om een bezuinigingspakket van zo'n 15 miljard euro. Het Amsterdamse SP-raadslid Pascal Smit... heeft spijt van zijn doodsbedreigingen op Facebook... aan het adres van premier Rutte en presentator Jort Kelder. De fractievoorzitter van de SP in Amsterdam, Ivens, zei tegen AT5... dat Smit erg aangedaan en geschrokken is van de ophef... en heel erg veel spijt heeft. SP-leider Roemer noemt de bedreigingen schandalig en vindt het terecht dat Smit is geschorst. Roemer heeft namens de partij zijn excuses aangeboden aan Rutte en Kelder. Die hebben daar volgens hem positief op gereageerd. Het onderzoek in Libië naar de vliegramp in Tripoli van twee jaar geleden... loopt vertraging op, dat schrijft minister Rosentaal aan de Tweede Kamer. Bij het ongeluk kwamen ruim 100 mensen om, onder wie 70 Nederlanders. De Libische autoriteiten hebben laten weten... dat er voor 12 mei geen eindrapport verschijnt...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 Maar tegen de afspraken in hebben de militairen zich nog niet teruggetrokken uit Syrische steden. Het weer vanavond overal droog, ook morgenochtend nog wat bewolking. Later op de dag meer ruimte voor de zon, het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUW, verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Zo staat er nog 7 kilometer file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eembrugge. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht vijf kilometer. Dat hangt ook samen met de problemen op de A76 E314 in België. Daar ging aan het begin van de middag een vrachtwagen door de middenberm. Nou, die ligt er nog steeds. Vanuit Nederland veroorzaakt dat file tussen Spouwbeek en Maasmechelen. 9 kilometer. De Rijnstroop is dicht.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 Dit is Radio 1, VPRO, Brands met boeken, Wim Brands. Welkom en tot acht uur in dit programma te gast Willem Schinkel... Als socioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en van hem verscheen onlangs nog maar net, moet ik eigenlijk zeggen... de nieuwe democratie, uitgegeven door uitgeverij De Bezige Bij. Over Nederland, over waarom Nederland geen nationaal historisch museum nodig heeft... omdat we zelf bijna een museum zijn geworden... En de grote kloof die crisis heet, die is aan het ontstaan. Ik ga daar uitgebreid met Willem Schinkel over praten. Die u zich misschien ook nog wel herinnert. Omdat die in 2008 was dat. Een van de zomergasten was op de VPRO-televisie. Dat was een hele mooie, gedenkwaardige avond. Ja, Die herinner ik me. Daar wil ik even iets over zeggen. Welkom trouwens. Dank je. Die herinner ik me ook nog omdat jij toen zulke verstandige woorden sprak over integratie, dat was toen ook al een onderwerp... Mm -hmm. en uitlegde waarom dat eigenlijk op een foute manier, manier gehanteerd mm -hmm. wordt. Ja. Klopt, hè? Ja, dat klopt. Ik heb daar heel verstandige dingen over gezegd toen, ja. ja dat, ik vond dat eigenlijk een van de belangrijkste elementen... in die uitzending toen ook. Het hele gebeuren over integratie... dat veronderstelt voortdurend dat je eigenlijk een groep mensen hebt... die wel hier zijn, maar nog niet bij de samenleving horen. En dat maakt van de samenleving een soort exclusief domein. Ja. En dat maakt van de samenleving ook een soort domein zonder problemen. Want zonder, zodra er problemen zijn, dan zijn dat problemen van mensen die buiten de samenleving staan. Ja. Dus mijn idee was, ja, die samenleving zelf heeft dan helemaal geen problemen. Dus het is een heel fictief uh, idee is dat eigenlijk, dat, dat idee van zo'n samenleving waar mensen buiten staan die geïntegreerd moeten zijn. Ja, worden. want het punt wat je toen maakte was, luister... Die zijn er gewoon. Die zijn ja. ook de samenleving. Ja. En that's it. En daar, daar, daar heb je mee, uh, ja. mee, mee te maken. Ja, als socioloog kijk je naar de samenleving... en dan constateer je dat die samenleving zichzelf als het ware afzondert van een andere groep. Maar hoe dat precies gebeurt en waarom dat precies gebeurt... dat is heel erg uh, uh, problematisch eigenlijk. En dat heeft een bepaalde politieke functie. En ik, mijn punt was ook, en is nog steeds overigens, dat integratie een politieke term is. Dus dat is niet een term die zomaar neutraal de werkelijkheid beschrijft. Nee. Nederland, zei ik net, heeft geen nationaal historisch museum nodig. Nee. Want we zijn een museum ja. geworden. Ja. Maar, wat maakt Nederland een museum? Uh, Nederland is een museum en in zekere zin, eerlijk gezegd, is Europa een beetje een museum aan het worden omdat uh, Nederland en Europa in het algemeen misschien nog aantrekkelijk is... voor mensen van buiten Europa en buiten Nederland om naartoe te gaan op vakantie... maar wereldhistorisch gezien eigenlijk geen belangrijke rol meer speelt... en eigenlijk op zijn retour is. En Nederland, als ik me even tot ja. Nederland beperk... is ook een land dat heel erg in zichzelf gekeerd is... dat zichzelf als een museum ziet ook. Het is eigenlijk trots op zijn eigen cultureel erfgoed. Daar legt het zichzelf op vast... Het zet poortjes en ze neer uh, bij de muren uh, om het museum heen. Uh, het hangt in elke kamer een camera. En het is eigenlijk met jezelf genoegzaam, met zichzelf bezig. Wacht even, hier zeg je een heleboel mooie dingen. Mm -hmm. <laughs> of niet. Uh, maar een heleboel dingen zeg je, zeg je, zeg je, zeg je achter elkaar. We zijn, we zijn, we zijn zelf genoegzaam. Mm -hmm. Ja. Leg eens uit. Nou, omdat we heel erg het idee hebben dat wij uh, onszelf kunnen vastleggen... op een bepaalde cultuur... En die cultuur is, is meestal, wordt meestal gezien als een verlichte cultuur. En daar hebben wij voldoende aan. En iedereen die daar niet bij zal horen, die moet zich aan ons aanpassen. En ik denk dat dat een heel kortzichtige kijk is. Voor een deel al omdat het hele idee van de verlichting was dat de verlichting tegen traditie inging. Dus op het moment dat de verlichting traditie wordt, ja, dan wordt die verlichting een beetje dogmatisch. Ja. En dan bijt het zichzelf in eigen staart. En je ziet ook dat we een soort van uh, rigide houding hebben. Dat we onszelf met de, met de hak in het zand proberen te zetten... tegen de wereld buiten ons. En eerlijk gezegd constateer je ook steeds meer... dat de wereld buiten ons niet zo belangrijk voor ons is. Want een museum, daar gaat het niet om de ramen. Daar gaat het om de collectie. Ja. En de enige strijd die er nog is... is niet zozeer een politieke strijd... maar is meer een strijd om de collectie van Museum Nederland. We moeten meer Nederlandstalige cultuur hebben bijvoorbeeld. Maar wat je nu zegt is ook interessant. Je zegt bij een museum, hè, dat is het, het, het, Nederland, het beeld van, van, van, van, van een museum voor Nederland. Dat is, mm. dat is wat je nu aan het doen bent. Ja. En dan gaat, het, dan gaat het helemaal niet meer om de ramen. Waarmee je zegt, daarom kijken we ook niet meer naar buiten. We zien niet meer wat er, wat er, wat er buiten gebeurt. Ja, je, je zou kunnen zeggen dat een museum een soort van geheugenmachine is. Een museum bewaart een zeker geheugen. Het uh, is een collectie van herinneringen. Maar de eerste functie van een geheugen is altijd vergeten. Uh, wat jouw geheugen moet doen om dingen te herinneren... is het meeste wat er gebeurt vergeten. Ja, dat kun je heel makkelijk illustreren aan de hand van... Uh, uh, Stel je voor dat je alle keren dat je je auto ergens geparkeerd hebt... dat je die nog in je hoofd had. Dat kan niet. Daar moet je ze al, al die andere keren vergeten. Klopt, ja. Precies, ja. Uh, dus, uh, dus vergeten is iets wat uh, een geheugen ontzettend veel doet. En dat doet een museum dus ook maakt namelijk een selectie. Ja. Het is heel selectief uit de Nederlandse geschiedenis wordt geput. Uh, we vergeten altijd uh, dat... We, we doen bijvoorbeeld dat we een heel erg tolerante traditie hebben... en we vergeten onze intolerante momenten. We vergeten de zogenaamde pollutionele acties. Gewoon een koloniale oorlog, nog niet zo heel lang geleden. Dus we maken een heel erg sterk, sterke selectie uit uh, de geschiedenis... en daar leggen we ons op vast. En vervolgens vergeten we een hele hoop andere dingen. En wat we bijvoorbeeld vergeten is uh, onze uh, relatie met de rest van de wereld. Uh, het idee dat wij een afgebakende nazistaat zijn... Uh, stelt ons in staat om bijvoorbeeld op economisch gebied... het hele productieproces achter allerlei producten te vergeten. Dat betekent, als ik naar de supermarkt ga en ja. ik koop een bakje cashewnoten dan kan ik uh, vergeten dat daar mensen, uh, dat, dat, dat, dat mensen voor gewerkt hebben... waarvan de huid van de vingers afbladdert... omdat die cashews zo vol gif gespoten zijn. Dat kan ik vergeten, want ik ga gewoon naar de supermarkt in mijn museum Nederland... en ik hoef dat allemaal niet te zien. En dat, dat museumidee is dus ook bedoeld om duidelijk te maken... dat wij heel sterk selectief zijn in wat we wel en wat we niet herinneren. En dat daar heel veel vergeten wordt. Geef nog eens een voorbeeld van wat er in dat als voorbeeld van wat er dan vergeten wordt. Ja, een uh, voor mij een heel belangrijk punt in het boek is eigenlijk het vergeten van politiek in het algemeen. Uh, onze politiek is ontzettend gedepolitiseerd. Dat wil zeggen dat eigenlijk uh, de economie vaak uh, belangrijker gezien wordt dan uh, als belangrijker gezien wordt dan de politiek. Dat zie je nu heel sterk rond de economische crisis. He, onze uh, politiek zegt voortdurend bij de nu ook weer te nemen maatregelen, bezuinigingen. De financiële markten noodzaken ons om deze en deze maatregelen te nemen. Ja. Daarmee wordt eigenlijk gezegd dat onze democratische vrijheid niets voorstelt. Want we hebben geen alternatief. Een vrijheid is het hebben van alternatieven. Ja. Maar als financiële markten ons noodzaken om bepaalde maatregelen te nemen... dan wordt de politiek vergeten. politiek wordt eigenlijk vervangen door uh, een soort economische calculatie. Het economisch de balans opmaken. Maar als politiek eigenlijk door economische rekenaars... via balansen uh, bedisseld kon, zou kunnen worden... Ja, dan kunnen we de democratie wel afschaffen. Even nog even over die financiële markten. Om het even goed te snappen. Ja. De financiële markten, die noodzaken ons, hè, want die zijn allemaal ingestort. En daarom moeten wij bezuinigen. Maar nu moet jij even doen alsof je, alsof je, alsof je, alsof je premier Rutte bent. Mm -hmm. Ja, graag. Ja. Kun je dat? Ja, zeker. Ja, ja. Okay. En dan doe ik alsof ik jou ben. <laughs> ja, oké. Okay. Kijken of me dat lukt. En dan vraag ik aan jou, Rutte. Kun je mij uitleggen waarom de overheid moet boeten voor iets wat ze niet gedaan hebben. Want de, de overheid heeft niet voor de crisis gezorgd. Dat waren de financiële markten. Dat is niet de overheid. Ja. Nou, wacht even hoor. Nu ben ik toch even verward. En dat is misschien omdat ik premier Rutte ben... Uh... Speel ik Rutte zoals ik hem zou doen? Nee, je bent echt Rutte. Oh, ik ben echt Rutte. Ja, Dat vind ik eigenlijk niet zo aantrekkelijk. Nee. Maar goed. Nee, maar dan mag je ook er wat is. Nou, Nee, maar ik, ik kan er wel op ingaan. Want uh, wat, wat Rutte eigenlijk... Laten we zeggen, wat Rutte ja. zou moeten zeggen... is dat die financiële crisis uh, ja, voortkomt uit financiële markten... maar dat die markten niet onafhankelijk zijn van de overheid. Die financiële markten zijn in de afgelopen decennia... ontzettend sterk gedereguleerd. En uh, in die zin uh, zijn alle uh, veiligheids, alle safeties zeg maar, die we hadden... die zijn uh, uh, zodanig uh, losgemaakt dat die crisis zich voor kon doen. Dus in zekere zin heeft de overheid wel degelijk alles te maken met die crisis. Uh -huh. Dus die overheid heeft ja. wel degelijk de, de hand in eigen boezem ook te steken. Alleen het punt is dat nu de overheid allerlei banken gered heeft. Dus gered klinkt ook altijd alsof het een soort van humanitaire hulp is en dat die overheid een, een grotere staatsschuld heeft. En die staatsschuld die wordt, die, die krijgt een soort van uh, mythisch iets. Daarvan wordt gezegd van... nou ja, zoveel procent van het bruto nationaal product staatsschuld... dat kan natuurlijk niet. En dan vergeten we weer dat er allerlei andere landen zijn... die een veel hoger percentage staatsschuld hebben... dat wij als Nederland eerder in, deze, in de 20e eeuw bijvoorbeeld... een veel hogere staatsschuld hadden. En dat staatsschuld, dat is niet iets objectiefs. Dat is iets wat uh, leeft bij uh, de gratie van vertrouwen, van geloof... Dat daar heeft, dat is niet iets hards, zeg maar. Uh -huh. Dus uh, als politici nu heel sterk uh, wijzen naar financiële markten... dan depolitiseren ze eigenlijk. En wat ze daarmee doen, is eigenlijk de fundamentele vragen... rond onze financiële markten en rond onze kapitalistische economie... en de problemen in de, de crisis die die veroorzaakt... die schuiven ze eigenlijk onder het uh, tapijt daarmee. Uh -huh. Als je nu over deze crisis hè, die, er, die, die er is en uh, nadenkt... Uh -huh. uh, wat is dan... Nou, Je zei daar net iets over, voordat we, net voordat we de studio mm -hmm. inliepen. Je zei, dit is de eerste crisis waarbij zeg maar de, de, de jonge mensen die nu opgroeien... Mm -hmm. Hoe zei je het? Die nou, krijgen een die... ja. ja? Het is eigenlijk de eerste tijd nu, uh, sinds uh, een paar eeuwen al... Een dat, paar eeuw. ja, dat er een generatie opgroeit die het niet meer gemiddeld genomen... beter zal hebben dan uh, de generatie van zijn ouders. Dus de jongeren, jongeren van nu zullen het niet meer gemiddeld beter hebben dan hun ouders. En dat geldt voor zelfs mijn generatie nog wel. Uh, overigens ben ik ook nog een jongere natuurlijk, maar ik ben 35. Maar uh, mensen die nu opgroeien, zullen wat herinner jij je uit de tijd wanneer, wanneer groeide je? Jij bent van. Ja, ik ben van 76. Dus, dus je bent opgegroeid in de in de in de ja, jaren 80 en 90 eigenlijk. Ja, ja, in de jaren 80 is sowieso een tijd die, ik, die je die graag vergeet meestal. Maar Waarom? Nou ja, weinig goede muziek. Hey. Uh, maar, maar de jaren negentig is voor mij eigenlijk de formatieve periode. En dat was natuurlijk een tijd van ontzettend optimisme. Uh, het ijzeren gordijn was gevallen. Uh, men had het idee, nou, het einde van de geschiedenis is bereikt. En dat is ook een cruciale fase terugkijkend wel. Want het is de fase waarin alle ideologie is afgeschaft. Het is ook de tijd waarin een paars kabinet uh, ja. zich voor kon doen. En dat is een, een kabinet geweest waar de politieke uitersten samenkwamen En eigenlijk het summum van de depolitisering bereikt. Werd. Politiek werd daar eigenlijk gereduceerd tot probleemmanagement. En het kabinet was een soort van managementteam... dat geïsoleerde issues ging oplossen. En uh, dat is een uh, depolitisering geweest die de ideologie heeft afgeschaft... behalve de ideologie van het neoliberalisme. Want daar ja. was nog steeds natuurlijk een ideologie. Eigenlijk is het neoliberalisme ook de ideologie dat er geen ideologie meer is. Maar van de markten... Die het, die, ja. het, die, het, die het goed zullen maken. En toen, in die tijd, in de jaren negentig... zag jij die, uh, eh, toen jij opgroeide... Mm -hmm. glorieerde die ten volle. Ja. ja. Dat is de tijd van het, van het, van ja. het, van het, van het ongebreidelde optimisme. Ja, maar het, ik moet wel zeggen... In, in, als we het dan even over de muziek hebben weer... Ja, ik luister naar Nirvana. Dat is niet echt ongebeeld optimisme. Maar dat, nee. daar zag je al dat dat optimisme dat eigenlijk een farce was. natuurlijk. Dat, dat ging helemaal nergens over. Het toekomstbeeld, dat was ook een toekomstbeeld van niks. Dat was een toekomst van alleen maar groeien. He, ik zeg wel, in mijn boek noem ik dat dan uh, operatie obesitas. Het ideaal van onze maatschappij is dat van de dikzak. Want we willen eigenlijk groeien. En toen in 2009 de groei stagneerde... Maar wacht even Toen dat we dat, dat... Als een probleem gezien. Dus ja, de maar... die was er nog wel, maar die nee, maar... bleef zo. Wat je over die obesitas zegt, mm -hmm. dat, dat, is, dat, dat komt uit die tijd. Dat was, dat was het ultieme ideaal, zeg maar. Als je even ja, kort maar is de het is nu gaat. nog, is het nu nog. Want het eerste wat we moeten doen is onze economische groei herstellen. Dus economische groei staat absoluut centraal. Ja. En daar is natuurlijk al heel veel kritiek op geweest. Uh, maar het is denk ik zaak om die kritiek te vernieuwen. Want uiteindelijk is het iets wat destructief is. Wat geen enkel inhoudelijk, uh, uh, inhoudelijke substantie heeft. Waarom moeten we groeien? Waar naartoe groeien we? He, het idee van, een, van een, dikzak al, een maatschappij als dikzak... Ja, dat is iets wat uh, uh, niet op zich aantrekkelijk is. En die eh, economie waar we in zitten, die wordt veel te weinig fundamenteel bevraagd, zeker in de politiek. En zeker in een politiek die eigenlijk zichzelf heeft afgeschaft. Die zegt bij belangrijke beslissingen, nou ja, er is, er is helemaal geen alternatief. En ik wilde toch op hameren steeds dat vrijheid betekent het hebben van alternatieven. Van, een, van keuzes. Ja. En over, over die alternatieven, daar wil ik het ook, straks een beetje heb ik praat over Sint-Brands met boeken. Op Radio 1 met Willem Schinkel, socioloog aan de... Rotterdamse Erasmus Universiteit. En ik heb hier voor me liggen zijn boek. De Nieuwe Democratie. Vanavond is overigens de Nacht van de Filosofie in Amsterdam. En daar zal hij in debat gaan. Over ook die nieuwe democratie. Nog even terug naar, naar Nirvana. Dat is, die, dat is die muziek uit de jaren negentig. Ja. Ik herinner me ook het moment dat ik dat voor het eerst hoorde en prachtig vond. Ik ik een stuk ouder ben dan jij. Maar dat is, is echt jouw muziek. Maar je zegt ook, het is ook in die, in die zeg maar, schijnbaar optimistische tijd de meest sombere muziek... die je tegelijkertijd kunt, kunt, kunt voorstellen. Alsof het een soort vooruitblik is op wat komen gaat... Ja, ja, ik denk dat heel vaak, uh, zo is dat bepaalde cultuuruitingen... dat die sterker de vinger aan de pols van de tijd hebben uh, dan de politiek. Dus uh, in, de, in de cultuur wordt een crisis eerder gevoeld, denk ik, dan in de politiek. Bedoel, zeker uh, een, een tijd waarin uh, eigenlijk de, de, de toekomst bestaat uit groeien zonder reden. Zonder enige inhoudelijke uh, substantie. Ja, dat werd in die, uh, in die muziek, bij, bij Nirvana bijvoorbeeld... werd dat al heel snel duidelijk wel, voor mijn gevoel. En waar... waar, waar het was het ook het... een soort generatie die geen... Toe, die, die, die, die, die, op het moment dat men zegt, uh, de, de vooruitgang is daar... Uh, het, het, het is het einde van de geschiedenis... en je groeit op, ja, daar heb je niks meer te doen. Dan ben je een overbodige generatie. En dat zat heel erg, voor mijn gevoel, in die muziek toen al. En uh, het is en een besef merkt die, wat nu Waar, waar, waar merkte je dat toen meer aan? Uh, aan, ja, voor mijn gevoel het idee dat, dat de, de, de jeugd in die tijd uh, zich weinig ook uh, interesseerde voor politiek wel voor uh, ja, levensstijl, voor consumptie, zeg maar. En dat is een beetje iets wat uh, wat ik niet over de jeugd van nu zou zeggen, overigens. Omdat een crisistijd juist alert maakt op politiek weer. Ik denk dat mijn boek maar één klein onderdeel daarvan is. Dat er in mijn boek één kleine herinnering is aan, uh, aan politiek in een tijd van depolitisering. Ja. Goed, je hebt nu die, je hebt nu die jaren... 90 geschetst, waarin, ja. jij, waarin jij opgroeide. Waarin, ja. waarin de bomen tot in de hemel eh, leken te gaan. Maar, ja. en, en, maar waar, waar dus eigenlijk geen zak aan was. Hè? Nee. Dat, die, bedoel, die hemel dat bleek niks aan te zijn. Nee, want er was op, geen hemel. Op, nee, op het moment dat men zegt: van ja, kijk, we, we, we hebben het nu wel. Uh, uh, onze vrijheden zijn er. Het, uh, het, het, het is hoogstens nog een beetje bijschaven. Maar dit is het. Uh, dit is het good as, as, good as it gets. Dan, is er eigenlijk, dan denk je van ja, is dit het dan? Ja, maar als je dan nu, hè, als je, als, en, dan, en, dan, en dan gaan we toch Nederland iets groter maken dan Nederland. Want je hebt ook aan het begin van dit gesprek al gezegd... kijk, ja. Nederland is een museum, maar dat geldt eigenlijk voor, voor heel Europa. En dan ja. gaan we door dat museum dwalen en dan komen we in, het zuidelijk, in de zuidelijke vleugel, Spanje. Mm -hmm. Daar heb je nu een jeugdwerkloosheid, weet je. Ja, 40 procent. 40 procent ja. is die ja. al. Ja. Kun, kun jij je daar iets bij voorstellen wat dat, wat dat voor zo'n generatie gaat, gaat betekenen? Uh, ja, dat is desastreus. Uh, en ik kan me daar zeker iets bij voorstellen, voor een deel omdat uh, iets van het, laten we zeggen, het levensgevoel daarvan, de conditie daarvan, dat zijpot uh, door uh, in heel Europa. Want dat is het geval in Spanje, maar het is ook het geval in Ierland, uh, het is het geval in Griekenland, uh, Portugal. Uh, dus, dus, en en in, eerlijk gezegd in, merk ik onder jongeren in Nederland ook wel een gevoel van ja. Die toekomst is ontzettend onzeker. Uh, waar, waar gaat het allemaal naartoe? Uh, en je merkt in, in het algemeen eigenlijk het gevoel van... ja, we zijn met Europa in het algemeen over het hoogtepunt heen. Het gaat omlaag nu. Dus we zitten wereldhistorisch gezien op een punt... dat uh, Europa eigenlijk neergaande is. En dat is een heel pessimistische diagnose. Net als ja. dat beeld van Museum Nederland pessimistisch is. Maar ik... Schets dat beeld juist om daar wel een positieve draai aan te geven, omdat ik denk dat het belangrijk is in zo'n tijd, juist om een zeker utopisch potentieel ja, om de mensen om de, ja, dat snap ik. Om achteraan te houden, maar wacht even, dat is voor ons tweede deel. Dat mm -hmm. we dat, dat dat mag je dan dan mag je dan mag je de redding schetsen voor zover mogelijk. Maar ja. eerst nog even ja. dat, dat dat dat dat crisisgevoel. Ik bedoel, stel je voor je bent nu Spaans. Mm -hmm. Jij bent Spaans en je, en, en, en je bent twintig mm -hmm. en je zit zonder werk. En ja. je, maar, maar, maar wat dan? Nou ja, wat heel veel mensen doen is migreren. Uh, dus uh, wij, wij in Europa, wij zijn uh, grotendeels een, uh, uh, laten we zeggen een regio geweest waar mensen naartoe migreerden. En je ziet steeds meer dat mensen eruit migreren. En ook dat is een teken van neergang. Dat is een teken dat Europa over zijn hoogtepunt heen is. In mijn boek zeg ik wel dat eigenlijk de, de ideologieën van Europa zijn uitgeput. Uh, Europa's macht is uitgewerkt en zijn geld is uitgegeven. Dat is eigenlijk in het algemeen, eigenlijk op zijn echt. meest pessimistisch gezegd, de conditie waar we nu in zitten. En dat is een zwakke conditie. Een hele zwakke. Ja. En hoe komt, het, hoe komt het dat we dat, we dat zo laat doorhebben? Uh, ik denk dat we dat uh, laat door hebben, omdat uh, we onszelf. Uh ja, de, opgesloten hebben in, dat, in, in die muren van het, binnen de muren van het museum. Omdat op een gegeven moment we het idee hadden, nou, dit is het. We, dit, we, we hebben het toppunt bereikt. En uh, we hebben zelf genoeg samen achterover kunnen leunen. Uh, we hebben met heel veel, uh, laten we zeggen, morele arrogantie uh, wat aan ontwikkelingshulp kunnen doen. Een, een, een term die op zich al arrogant is. Waarom is die arrogant? Nou, omdat je vooronderstelt dat jij ontwikkeld bent en anderen kunt helpen te ontwikkelen. Ja. Terwijl je tegelijkertijd de landen aan wie je ontwikkelingshulp geeft, uh, leningen geeft, waar rentes op zitten, die vele malen uh, erger zijn dan die hulp die je geeft. Dus. Um, en, en tegelijkertijd is, uh, is er een soort zelfgenoegzaamheid in culturele zin ontstaan, ja, die ervoor gezorgd heeft dat een beetje de, de ramen gesloten zijn. Ik ga je iets voorleggen wat iemand net uh, heeft verstuurd. Dat ja. kan dan in de 21ste eeuw razendsnel. Daar ja, hadden we vroeger ja. een postkoets voor nodig. Is het Mark Rutte? Nee, nee, die komt nog. Die, oh. die, die heeft later weten dat zijn Blackberry even, ah, okay. even leeg is. Maar ik hoor uw gast zeggen dat het sinds eeuwen is... dat een volgende, nu opgroeiende generatie het niet beter heeft... gaat krijgen dan haar ouders. Is dat niet juist de bron van de crisis? Het allemaal jagen naar beter. Hangt het begrip beter niet af van ieders individuele definitie... van de typering beter, maar dat jagen daar beter. Mm -hmm. Ja. Ik, ik ben het er wel mee eens. Ja? Want het is precies dat uh, idee van die groei. Dus ik, ik vind dat een scherpe opmerking. Maar uh, eigenlijk zie je dan dat een systeem dat gebouwd is op al maar door groeien in een grote crisis, ook een grote existentiële crisis eigenlijk komt... op het moment dat die groei niet meer beloofd kan worden aan nieuwe generaties. En op het moment dat de nieuwe generatie nu eigenlijk constateert... ja, wij leven niet zozeer in een democratie... maar eerder in een gerontocratie. We hebben een vergrijzende bevolking die vrij conservatief is... want dat zijn oudere mensen meestal... En uh, wij moeten bovendien voor de kosten van hun verzorging opdraaien. Maar het toekomstbeeld voor ons is er niet echt. Sterker nog, de belangrijkste uh, issues die worden volledig verzwegen. En dat zijn bijvoorbeeld uh, onze, de inrichting van onze economie en van onze ecologie. Die hebben beide te maken met wat de, de eco, de oikos is ja. in het Grieks, de huishouding. Dus en daar hebben we het niet over. En dat is wel wat jonge generaties uh, tegemoet gaan. Onze omgeving. Ja, onze of, omgeving en of, de vernietiging daarvan. En, en, en, en hoe, die, hoe, die, hoe die teloor kan gaan ja. of hoe we dat juist weer tegen ja. kunnen. En ook kunnen dat we... hangt samen met het idee van een soort van ongebreidelde groei. En een maar, groei die maar, eigenlijk niet anders gelegitimeerd wordt dan door groei zelf. Nu, nu, was er, nu zag ik gisteren volgens mij, of was het vandaag, nou ja goed, doet het niet toe... in de Volkskrant een, een interview met Wouter Bos. En dat ging over de financiële crisis. Ja. En dat ging erover van hoe komt het dat, dat, dat, dat jullie dat toen niet... en toen is het nog maar heel kort geleden gewoon al hebben gezien. En ja. dat is heel wonderbaarlijk. Hoe komt dat? Nou, het komt voor, uh, in eerste plaats omdat wij niet over de middelen beschikken... om uh, zulke complexe systemen als financiële markten te doorzien. Ik vind het altijd heel interessant als dat nu gezegd wordt... met uh, cijfers van het CPB bijvoorbeeld... van we moeten echt dit gaan doen. We moeten echt deze maatregelen nemen. Datzelfde CPB had in 2007 nog niet door... dat in 2008 de economische wereld in zou storten. Dus Wacht even, in 2007 had het Centraal Planbureau niet door... dat in 2008 de wereldeconomie in storten. Nee, nee. Dus die, die, en, en tegelijkertijd gaat het bij verkiezingen... over de koopkrachtprocenten uh, die we misschien in 2040 zullen hebben... He, dat is totaal fictief. Ja. Dus die economische wetenschap is niet in staat gebleken... om uh, die financiële markten echt te voorspellen. Overigens, de meeste economen weten dat ook wel. Die, die hebben ook niet die potentie. Nee. Maar uh, economie wordt er wel vaak bij gehaald... als uh, rechtvaardiging voor te nemen maatregelen. Dus wij hebben niet, uh, we beschikken niet over de middelen... om zulke complexe systemen als uh, financiële markten... helemaal te, te doorzien. Die markten die worden ook voor een belangrijk deel gedreven door algoritmes... Door computers. Dat werd duidelijk bij de flashcrash in 2010. Toen verloren de beurzen ineens uh, een enorm groot deel van hun waarde... en in een paar uur kwam het er ook weer bij. Niemand begreep waarom. Dat had te maken met het feit dat beslissingen op financiële markten. voor een belangrijk deel helemaal niet door mensen genomen worden. Nee, dat is waar Joris Luijendijk, die nu in Londen. als verslaggever werkt. Die heeft, dat was een van de eerste dingen die hij ontdekte. Ja. Het, het wordt niet door mensen gedaan, maar het zijn inderdaad gewoon, gewoon ja. machines die het, die het ja. uitrekenen, die algoritmes. Nu kan dat op zich allemaal, hoeven we ook niet meteen weer zo doodsbang voor te worden. Mm -hmm. Waar het niet, dat. en dat is een vraag aan jou. We dus, als we het even samenvatten. We zitten in een museum mm -hmm. en Boven dat museum daar lopen wat, wat, wat draden heen en weer... Precies. waar data doorheen worden gejaagd, ja. he, systematisch... die wij niet uiteindelijk onder controle hebben. Ja, dat museum is onderdeel van een mondiale kapitalistische economie... waar zeer weinig uh, kritiek nog op is, ja. die eigenlijk vergeten wordt. En dat is wat zo'n museum doet. Die sluit zich op, het museum sluit zich op in een paar culturele herinneringen... van jongens, we zijn een mooie joods-christelijke humanistische cultuur... en daar zijn we allemaal mee bezig. En we hebben het allemaal over integratie... en iedereen moet zich aan onze aanpakken... Passen. En ondertussen uh, raast daar een mondiale economie waar zeer weinig perspectieven nog op zijn. Ik merk zelfs dat zodra je zegt we hebben een mondiaal kapitalisme. Dat het hele woord kapitalisme dat daar al van gezegd wordt. Goh ja daar worden we een beetje moe van. Daar gaan we niet over praten. Ja. En dat is heel erg funest, denk ik. En ja. ik denk dat uh, een jonge generatie van nu die uh, iets wil met zijn toekomst. Dat die echt gebaat is bij nieuwe perspectieven daarop. Willem Schinkel, socioloog aan de Rotterdamse Erasmus-universiteit, de gast in dit programma op Radio 1, Brans met boeken. We praten over zijn boek, De Nieuwe Democratie. We hebben het gehad over hoe volgens Willem Schinkel Nederland is verworden tot een museum. We hebben het over die financiële markten gehad en over hoe zeg maar, die systemen, door niet door mensen, maar door algoritmes, door, door, door, door computers, worden, voor een deel worden, worden bestuurd. Waar je ook weer op een bepaalde manier wellicht geen greep op, op, op hebt. Laten we er een derde factor even, even aan, aan, of een derde aspect aan toevoegen. In Nederland merk je dat steeds meer mensen ontevreden worden en, en, en bozer ja. en wat dan ook. Mm -hmm. Zo zeg ik het goed, hè? Bozer. Wat voor boosheid is dat? Maar ik denk dat het een heel sterk politieke boosheid is. Um... En voor een belangrijk deel kan de boosheid van mensen tegenwoordig... eigenlijk alleen nog maar begrepen worden als de woede van consumenten. Maar er woedt een heel sterk politieke boosheid. Wacht even, laat die, laat die boosheid even hangen, want we krijgen nu ANWB. <tieden> Met nog een restant van best een drukke avondspits. In het midden en zuiden van het land nog wat files. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij de afgeet Bunschoten 5 kilometer. Op de A2 Den Bosch Maastricht bij knooppunt De Hocht 2 kilometer. En verderop bij Maastricht nog eens 3. Een file op de ring de A10 de ring van Amsterdam. Bij het Koemplein 3 kilometer richting het noorden. En tenslotte een file in Zuid-Limburg op de A76. De langste file van Heerlen naar de Belgische grens. Bij Maasmechelen 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar namelijk dicht. En dat zijn de files. Uh, ja. Files, ook een uh, bron van, van boosheid. Maar die laten we even... Ja. Nou, het viel me op dat heel veel files in, in Limburg staan. En Limburg is ook een deel van het land dat relatief boos is. Politiek gezien natuurlijk. En dat blijkt uit de, de, de aanhang van, uh, van Geert Wilders natuurlijk, van de PVV. En ik denk dat uh, over populisme wordt op dit moment heel veel gezegd en ook heel veel negatief. Ik, ik zie dat zelf niet zo heel negatief in. Ik denk dat populisme eigenlijk uh, een van de manieren is waarop een democratie zichzelf scherp houdt. En waarop een democratie uh, uh, kritisch potentieel tegen zichzelf in stelling brengt. Dus uh, populisme, zou je kunnen zeggen. ontstaat op het moment dat politieke spanningen verdwijnen. Dat de politiek gedepolitiseerd ja, raakt. Dus op, politiek... het moment... nee, ja. op het moment. Wacht even, op het moment. Dat is, dat is op het moment, zeg maar. dat, je, dat partijen uitwisselbaar worden. Ja. ook hun standpunten uitwisselbaar ja. worden. waarin onder Paas, Jan en Alleman kan daarin meegaan. Ja. Ja. zeg jij, kom je niet toe aan, aan, aan, aan, aan woede. Ja, leeft in, on, dan onder articuleer je eigenlijk niet het verschil nee. dat altijd leeft onder mensen. Dan ja. doe je net alsof het volk een eenheid is. En dat is het niet. Dat blijkt ook bij iedere verkiezingen. Mensen stemmen niet allemaal hetzelfde. Het volk is geen eenheid. Het volk verschijnt ook pas na de verkiezingen. Dat is niet iets wat aanwezig is voor de verkiezingen. Wat het volk is en wie het volk is, dat blijkt bij verkiezingen... bij opiniepeilingen en al dat soort momenten. En als je helemaal geen verschil in de politiek hebt... articuleer je ook niet het verschil dat onder de mensen wel leeft. En... Maar geef een voorbeeld van iets wat zeg maar, die, die, die, die politiek in Den Haag, zoals die, zoals die daar vertegenwoordigd wordt, niet doorheeft. Nou, Als je het dat... hebt over. De mensen in Limburg bijvoorbeeld. Ja, nou, ik, ik, weet niet, ik, kan niet voor, ik wil niet voor de Limburgers spreken, eerlijk gezegd hoor. Maar, nee, maar goed, uh, mag ook je, iets anders zou Ik kunnen zeggen dat op zich alleen al het feit dat uh, politici. Uh, die, eigenlijk voor, die eigenlijk te maken hebben met een complexe maatschappij... die met complexe problemen te maken hebben. We hebben. De commissie De Wit heeft net duidelijk gemaakt... dat het parlement al heel snel niet meer over de crisis wou praten... omdat het te technisch werd. Ja. Dat is ook schandalig. Maar goed, op het moment dat zulke politici... in toenemende mate in one-liners praten... dan levert dat op zich al een zekere paranoia op... ten opzichte van de politiek. En die is goed gegrond. Politiek laat zich niet in tweets vatten. Dus op het moment dat politici eigenlijk allemaal... in one Online is ...in slogans praten en het nog grotendeels met elkaar eens zijn ook... Ja. ...dan krijgen mensen het gevoel dat ze wel eens iets anders willen zien. Je Ik vind eigenlijk even tussendoor dat er zijn heel veel politici die mm -hmm. twitteren. Ja. Die twitteren zich de hele dag suf. Ja. Ja. Ja, ja, ik denk dat dat een vorm van uh, is van wat ik noem in mijn boeken uh, passief reactionair zijn. Het <lacht> is reactionair zijn omdat je voortdurend reageert. Ja. Je hebt een of ander menentje en je reageert met een ander menentje. En uh, het is passief omdat er niks werkelijks gebeurt natuurlijk. Je kunt de complexe werkelijkheid niet in één zin samenvatten. Daar heb je soms een boek voor nodig. Um, nou kun je dat te zijn. Um, ik denk dat bijvoorbeeld in 2011 werd heel goed duidelijk dat die politiek nauwelijks verschillen heeft. Want de oppositiepartijen kwamen met tegenbegrotingen. En die kwamen allemaal uit op 18 miljard bezuinigen op de komma nauwkeurig zo'n beetje. Nou ja, op dat moment wordt heel sterk duidelijk... dat de politiek eigenlijk uh, geen uh, politieke strijd meer heeft. Dat alle strijd die er is, dat het een schijnstrijd is. Dat er alleen nog echte politieke strijd is... Uh, dat je alleen nog denkt dat er echt politieke strijd is... als je elke avond naar Ferry Mingelen zit te kijken... die met een soort van cynisch balinerend sausje... Uh, alle haarse perikelen en alle politieke spelletjes nog eens uh, toelicht. Maar als je een beetje afstand neemt... moet je constateren dat er nauwelijks politieke partijen of politici zijn die nog voor werkelijke alternatieven staan. Ja, en die zeg maar niet twitterend hun hele hele hele hele ja. hele, hele dag doorbrengen. Nou, op, kijk, op zich is er niks mis met als, als politie twitter hoor, maar uh, je moet een keer voorbij het niveau van de tweet komen natuurlijk. En op dit moment is het heel sterk te vragen of dat nou eigenlijk gebeurt. En we zitten uh, uh, op dit moment hebben we te maken met een uh, uh, gedoogpartner die het politieke establishment wel eens even onderuit zou halen. En dat is de hoeksteen geworden van het establishment. Dat is wilders. Ja, en die zijn niet eens bezig met achterkamertjespolitiek. Ze hebben er een heel huis voor gereserveerd. Het katshuis. Ja. Die zijn wekenlang bezig uh, zichzelf af te zonderen. En die praten met anderen... dat hebben we net nog gehoord op het nieuws... Uh, in achter-de-schermen-sessies. Dus dat is, uh, die, ja, maar... die, die kritiek op ja, het, het establishment... Heeft... Is, is ontzettend onderdeel geworden daarvan. En dat is eigenlijk het jammere aan ons populisme. Uh, de, ik, ik noem dat het reaalpopulisme... Een soort van reaal politiek, maar dan. niet wacht even, van wacht, populisme. even, wacht even. Want dat is, dat is dat is wel essentieel. Als je het gewoon ja, even essentieel. als technisch bekijkt, ja. als politiek, dan zie je dus dat inderdaad, Wilders, tegen de achterkamerpolitiek, mm -hmm. tegen dit, tegen dat. Mm -hmm. Hij is een gedoog, ge gedoger van dit mm -hmm. kabinet. Ja. En hij zit in een achterkamer te grootte van het katshuis. Ja, ja. En niemand verbaast zich daarover. Ja, ik denk dat uh, wat we daar zien is dat Wilders eigenlijk uh, iedereen uh, bezighoudt met zijn persoon. Maar dat het veel belangrijker is om te kijken naar het principe Wilders. En Wilders vergeert eigenlijk als een soort politieke techniek van in dit geval coalitiepartijen. Door Wilders in te zetten kun je voortdurend de aandacht afleiden van de echte politieke issues. Je kunt ontzettend hard bezuinigen en uh, iedereen in de media houdt zich bezig met de laatste tweet van Wilders. Uh, je kunt bovendien doen alsof het Wilders is die extreem. Is, terwijl jij het niet bent. C de CDA staat ontzettend goed in. Ja. Die zeggen voortdurend: uh, ja, we nemen afstand van Wilders, want Wilders uh, zet hele bevolkingsgroepen weg. Het is een CDA-minister die uh, allerlei mensen aan het uitzetten is. Dus het is minder erg om mensen daadwerkelijk uit te zetten dan ze retorisch weg te zetten, ja. wat Geert Wilders doet. Bovendien is wat Geert Wilders doet eigenlijk, moeten we heel eerlijk zijn, de meest ver en consequent doorgevoerde versie van wat anderen ook denken. Want iedereen heeft het over... we moeten toch echt streng zijn in ons integratiebeleid... mensen moeten zich echt aanpassen en anders moeten ze weg. Uh -huh. Alleen Wilders doet het extremer. Maar Wilders maakt het mogelijk om heel moreel zelfgenoegzaam... een kritiek te hebben op dat soort extreme standpunten... en tegelijkertijd Wilders aan de basis van je politiek te leggen. Want dat is die gedoogconstructie. Wilders is wel en niet onderdeel van het politieke establishment. Hij is een soort funderende fictie. Hij is het fundament, maar hij is ook afwezig. Ja. En hij geeft bovendien uh, het bestuur, de politiek van nu, een alibi. Omdat men voortdurend kan zeggen van... ja, nee, maar wij zijn kritisch op Wilders, hoor. Want hij is niet echt onderdeel van onze politiek. Wat is het verschil tussen Wilders en Fortuyn? Ik vind dat er een groot verschil is tussen Wilders en Fortuyn. Omdat uh, wat in Fortuyn uh, zichtbaar wordt... is eigenlijk een meer positieve variant van uh, dat populisme. Dat ja, is... dat is dus... Want dat populisme, dat heb je uitgelegd... Ja. Dat, dat, dat gaat ontstaan op het moment dat die politiek... zoals vertegenwoordigd in Den Haag... Ja. vertaald, of faalt uh, omdat het een soort ja. eenheidssaus wordt. En ja, dan... die, die, uh, die, die klontert samen, die amalgameert ja. zou je kunnen zeggen. Dat worden klonters, goed. Ja, precies. Um, toen Fortuin ook kwam had geen politicoloog dat aanzien komen. En de politici van die tijd die begrepen er helemaal niks van. Want die zeiden, ja, maar we hebben de boel toch goed gemanaged. De criminaliteit is omlaag gegaan, de economische groei gaat goed. Maar daar ging het helemaal niet om. Het ging er juist om dat er geen ideologisch verschil was. En wat Fortuyn deed, dat was iets anders dan wat die politici deden, Want wat Fortuyn deed was, uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen... dat hij het volk vorm gaf. In mijn boek noem ik hem wel een volksbeeldhouwer. Ja. Fortuyn mobiliseerde helemaal niet iets wat al lang aanwezig was. Die, die, die, die uh, gaf eigenlijk mensen... Uh, opties. Die gaf mensen potentiële meningen. Die spiegelde niet wat iedereen al dacht, maar die uh, zei dingen waardoor mensen zich geïnspireerd voelden en aangesproken voelden. Dus die maakte in zekere zin het volk. En ik vind dat de manier waarop hij dat deed, tamelijk museaal was, omdat hij een hele kritiek op de islam had, ah. die wezens vreemd aan Nederlands bla bla bla. Maar hij liet zien dat je als politicus het volk kunt maken. En dat je niet alleen maar bezig moet zijn met een soort van angstvallig spiegelen van wat de mensen denken. En twitterend dat aan je ja, mee en, en politici van nu hebben dat nog steeds niet door. Die zijn steeds weer bang de nieuwe fortuin of de nieuwe wilders te missen. En die proberen de hele tijd eigenlijk te spiegelen wat de mensen al denken. En het, die democratie is verwoorden daarmee tot een heel soort van narcistisch spiegelspel, waarbij die bemiddeling tussen uh, volk en volksvertegenwoordiging, en die volksvertegenwoordiging die zo goed mogelijk wil zeggen wat de mensen al denken, die bemiddeling die, krijgt eigenlijk, uh, de, de voor, die heeft eigenlijk voorrang gekregen boven de lange termijn doelen waar het in een democratie om moet ja. gaan. Goed, hoe gaan we nou die boze mensen... Goed, dat, je, hebt, je hebt nu uitgelegd hoe dat, hoe, je dat, hoe, hoe, hoe dat populisme ook ingezet kan worden... Mm -hmm. op, een, op, een, op, een, op een positieve manier. Ja, dat kan al dat ingezet worden op een positieve manier. Ik moet nog één ding aan, ja. uh, aan toevoegen. Want uh, veel van het populisme wat we nu hebben. en dat is niet beperkt tot de PVV. Want het populisme dat zit ook in SP, in CDA. in VVD, in PVDA. Dat is iets breeds geworden. Zit ook in GroenLinks. Ik vond bijvoorbeeld het afscheid van uh, Femke Hals. Ja, nou, een zeer je... populistisch iets. Dat, van, vond je, dat was kort nadat na zeg maar, uh, ja, het kabinet. Uh, het meest rechtse kabinet ooit in termen van dat kabinet. En uh, de leider van GroenLinks zegt. nou jongen, Stabiele tijd, ik ga ervan door, want, en dat is populisme erin, uh, ik moet niet aan het plus blijven plakken. Uh, en echte politici die echt een uh, uh, uh, van, van politiek wat, wat Max Weber een beroep uh, uh, noemde maken, dus dat was echt een beroep, maar ook een roeping, ja. dat zijn plusplakkers die zijn bereid om blauwe binnen te krijgen en die zijn bereid om uh, door te gaan, ook uh, als het moeilijk is. En die uh, offeren zichzelf in zekere zin op voor hun visie. En echte politici, denk ik, zijn ook mensen... die niet zeggen wat de mensen al denken. Maar die de mensen een nieuw perspectief bieden. En dan bereid zijn te falen. Want waarschijnlijk zullen ze falen. Maar politici die moeten een veel grotere bestaansonzekerheid hebben. Die moeten eigenlijk weten dat ze morgen hun baan kwijt kunnen raken. Dan doen ze het goed. Ja, maar ze moeten niet, als er een heel uh, rechtskabinet is gekomen... zeggen het zijn nu stabiele tijden en dan de aftocht. Tet, -tet, Tet, ik ben weg. Nee, en althans niet met zulke argumenten. Nee. Ik weet niet wat, uh, ik kan niet in Femke Halsema's Hoofd kijken... dus die zal alle, allerlei andere goede redenen gehad hebben. Maar de redenen die ze gaf, waren populistisch. Dus dat wil zeggen dat Wilders ook weer goed duidelijk maakt dat uh, populisme makkelijk gelokaliseerd kan worden bij dat soort extremen. Waarbij we blind zijn voor het populisme van reguliere partijen. Nou, ons populisme, dat is in feite, dat, dat begrijpt zichzelf niet. Dat heeft niet door dat het eigenlijk... een techniek van herinnering is van de democratie. Een techniek die de democratie herinnert... aan die fundamentele beloften van de democratie. Namelijk een regering van, door en voor het volk. Ja. Dat is waar populisme aan herinnert. En dat is waar het belangrijk voor is. Maar wat dus, ons populisme ja. doet, is eigenlijk... politiek weer reduceren tot probleemmanagement. Alleen zegt het, dit keer gaat het om de echte problemen... van de echte mensen die we nou echt efficiënt gaan oplossen. Dus ons populisme... Dat reaalpopulisme, dat is eigenlijk de depolitisering in het kwadraat. Dat is eigenlijk een ontzettend alibi voor het bestuur geworden. En je zou kunnen zeggen dat uh, onze, onze gedepolitiseerde politiek... een populisme heeft gekregen dat naadloos op, het op die politiek aansluit. En dat is ook waarom het zo probleemloos gaat... om zo'n gedoogconstructie vol te houden. Ja, waardoor inderdaad Wilders de grote kritiekasten... van de achterkamertjespolitiek... in die achterkamer ja. te grote van het Katshuis ja. kan bivakkeren. Ja, en de oppositiepartijen... die snappen voortdurend maar niet dat Wilders leeft bij de gratie van dat soort contradicties. Want eh, die zijn voortdurend bezig om eh, het, het kabinet te vragen... wat ze nou eigenlijk wel niet vinden van eh, Wilders die hier dit zegt en daar dat doet. Uh, Wilders populisme staat of valt bij consistentie van de vorm, niet van de inhoud. Het gaat om vorm, het gaat ook voor de vorm protesteren. Ja. Intussen bedoel Je bezuinigt op de, even zo goed op de zorg, op de pensioenen en ja. noem maar op. Maar je schreeuwt heel hard dat je weer ergens Precies. anders... En daar, en daar vindt dus een hele grote politieke verschuiving plaats. Ik noem dat ook wel de grote desolidarisering. Eh, solidariteit door de maatschappij heen Verdwijnt. wordt langzaam afgebroken. Maar de aandacht ervan wordt afgeleid. In Museum Nederland wordt dat vergeten, zou je kunnen zeggen. Doordat we voortdurend bezig zijn met de laatste tweets van Geert Wilders. Goed, Willem Schinkel, je bent hier te gast... naar aanleiding van je boek De Nieuwe Democratie. De laatste tweets van Wilders leiden ons af van solidariteit. En is dat iets wat je, wat je, wat je, wat, wat, wat, wat je kunt constateren? Dat er minder solidariteit is onder mensen... Nou, zo bedoel ik, ik bedoel eigenlijk dat, dat ze afleiden van die beweging... van die grote desolidarisering ja. van een politiek... die zegt, jongens, we moeten echt bezuinigen. Uh, dat doen we niet zelf uit vrijheid. Nee, dat moet eenmaal, want financiële markten zeggen ja. dat. En uh, waar bezuinigen we dan op? Op psychiatrische patiënten, op mensen die zichzelf moeilijk kunnen redden... Uh, op zorg, uh, et cetera, al die, al die issues. Nu gaan we proberen, in de, in de start van dit programma... Ja, ja. Uh, mag je de mensen blij maken. Tenminste, een poging daartoe ondernemen. Ja. Dat is, jij, jij bent een voorstander van een, van een kritisch nationalisme. Mm -hmm. En je hebt ook een, een idee om een nieuwe Raad van State mm -hmm. te introduceren. Wat, wat, wat moet ik me concreet voorstellen bij die Raad van State... zoals jij die voorstelt? Nou, die Raad van State die komt voort uit de constatering... dat op dit moment twee systemen ontzettend veel macht hebben... in onze democratie... Uh, zei het inofficieel. Dat zijn massamedia en financiële markten. Die, bepaal, die hebben een agenderende macht, heel sterk. Want die bepalen waar de politieke agenda over gaat. Dat zijn Paul en Witteman, tussen 11 en 12 uur s'avonds... Ferry Mingelen... Uh... Ja... Ja, en dus die financiële markten die voortdurend ingezet worden. En die via uh, prijsstijgingen en dalingen en rentestijgingen en dalingen duidelijk maken. Jongens, we zouden graag deze politiek willen. Dat is eigenlijk een onofficiële macht, maar die is wel degelijk aanwezig in onze democratie. Uh, Daartegenin is het wat naïef om te zeggen dat die democratie alleen maar beter moet spiegelen wat mensen wel niet denken. Daartegenin, tegen de macht van zulke systemen, moet je andere systemen in stelling brengen. Dus ik ben voor, de, voor een georganiseerde tegenmacht van een aantal sociale systemen die eigenlijk een publiek belang op het oog hebben. En dan kun je denken aan systemen als kunst, religie, wetenschap. En ik ben voor een Raad van staten... die bestaat uit panels waarin dat soort systemen vertegenwoordigd zijn. Maar wacht even, maar heel concreet. Hè? Ja, ik, maar ja. laat ik het afmaken, ja. dan wordt het concreet. Die panels, die moeten een agenderende macht hebben. Die moeten ze eigenlijk zeggen... Uh, Tweede Kamer, jullie hebben het voortdurend niet over de ecologie bijvoorbeeld, over klimaatverandering. Ja. De VN heeft recent iemand naar Nederland gestuurd om eens uit te zoeken waarom eigenlijk in Nederland niemand het over de ecologie heeft. Hè. Dus ze zijn echt... De Verenigde Naties die dachten van Nederland praat niet ja. over hoe het. Nee, om... met onze Die hebben echt gaat. iemand naar ja. het museum gestuurd. En ik, ik hoop dat we waarin is... hebben gelaten. Ja, ja. Waar is de collectie? Gebleven? Ja, precies, precies. Uh, dus, dus, uh, dus zo is het met ons, uh, uh, onze democratie gesteld. Nou, dat is een issue wat niet geagendeerd wordt. Zo'n Raad van State moet kunnen zeggen zeggen tegen de Tweede Kamer, je moet je hier toe verhouden. En dat is interessant ook weer voor massamedia. Omdat politici die uitspraken moeten doen over issues... waar ze liever niets over zeggen, die zijn interessant voor de media. En ik denk dat heel veel journalisten ook... Uh, heel graag uh, uh, verslag doen van andere dingen... dan de laatste tweet van Geert Wilders. Journalisten zijn, uh, die staan onder zeker concur concurrentiedruk. Dus als politici gedwongen worden zich te verhouden tot bepaalde issues... die door zo'n raad van staten geagendeerd kunnen worden... heb je eigenlijk een formele institutie die bijdraagt aan het publieke debat. Maar even kijken, die panels. Hè, die, mm -hmm. uh, die, uh, kijk, Je hoeft het niet helemaal voor mij in te vullen. Maar het leek me zo'n constructief voorstel. Je hebt zo'n raad van staten. Mm -hmm. Die bestaat uit panels. Mm -hmm. uh, je noemde er een aantal. Dus bijvoorbeeld als het gaat over ecologie, over mm -hmm. ons milieu over de omgeving, dan, neem je, dan maak je zo'n zo mm -hmm. panel. Noem nog eens een voorbeeld. En een ander voorbeeld is uh, een vertegenwoordiger... niet van ons bij de Verenigde Naties, maar andersom. Uh, het organiseren van uh, wat ik noem kritische boemerangpublieken. Neem even dat voorbeeld van die cashewnoten. Hè. Je koopt cashewnoten bij de supermarkt... en je vergeet dat uh, mensen daarvoor voor het plukken van die cashewnoten lijden. Ja? Dat is simpelweg wat er aan de hand is. Uh, in die Raad van State kun je vertegenwoordigers hebben uit andere landen... die duidelijk maken, jullie consumptiegedrag, Nederlanders... leidt tot dit uh, lijden in andere delen van de wereld. Dus wij moeten eigenlijk in onze democratie het zo organiseren... dat wij iets terugzien, dat wij herinnerd worden... aan de consequenties van ons gedrag, van ons consumptiegedrag bijvoorbeeld... He, dus die kritische boemerangpublieken... die brengen eigenlijk iets terug in onze herinnering... wat we voortdurend vergeten. En hoe ga je die Raad van State samenstellen? Ik bedoel, hoe ga je, dat, hoe ga je die vertegenwoordiging uh, bepalen? Nou, dat, ja, dat, dat, daar gaan we eigenlijk in de organisationele kwesties. En ik heb dat opzettelijk niet uitgewerkt. Nee, want okay. de reden dat ik hiermee kom, is niet dat ik nou per se vind dat deze institutie precies zo ingevoerd moet worden. Liefst wel, overigens natuurlijk. Maar ja. het is vooral een zeker utopisch plan. Ik weet wel dat men niet ineens uh, een nieuwe Raad van State gaat instellen... die agenderende macht heeft. Maar het is belangrijk om te herinneren aan de mogelijkheid van alternatieven. Want ons idee van democratie is ontzettend reductief, is beperkend. We hebben het idee democratie, dat is eens in de vier jaar, en meestal iets vaker, verkiezingen. Maar dat is een zeer gebrekkige, procedurele verwe ja. verwezenlijking van heel fundamentele democratie-idealen. Nou, bovendien uh, zit ik nu opeens te denken, het, onze parlementaire democratie, die sinds Storbecker bestaat, is nooit meer veranderd. Ja, die, dat klopt. Die, uh, bedoel, het kiesrecht daar is het een en ander aan veranderd. Ja, maar dat ik bedoel, fundamenteel is het ja. nog, is het, is het nog steeds hetzelfde als ja, toen. Dat ja, ga, dus ja. wat jij, wat jij. Ja, ja nee, dat klopt, dat klopt. En bedoel, uh, daar zitten heel mooie kanten aan. Maar we moeten niet denken, we moeten af en toe eens uit de vanzelfsprekendheid dat democratie precies dat is wat wij nu toevallig hebben. Democratie kan op allerlei andere manieren georganiseerd worden. En in een democratie is het belangrijk dat bepaalde issues... die van vitaal belang zijn, dat die geagendeerd kunnen worden. Maar zo'n Raad van State moet overigens wel een publieksvorming doen. kan niet zomaar een issue agenderen zonder dat het een publiek achter zich heeft. moet mensen overtuigen ook. Ja, maar nu heb je dus de... En nu, gaan we de hè, nu, nu ben ik Geert Wilders. Ik hm. zit dan nog wel in die grote achterkamer die het katshuis is. En dan komt Willem Schinkel met dit idee. En die zegt, hm. gaan we het verder uitweken? En zeg, ja, hallo, hier hebben we tien nieuwe achterkamers, zegt iedereen. Dan. Hier hebben we weer een hele nieuwe bureaucratie. Ja, nee, ik, ik denk... Doe, dat is een reactie van... Uh, uh, politieke partijen. En, maar politieke partijen zijn... voor een belangrijk deel... ja in zekere zin uitgespeeld in onze democratie. De grote... Politieke partijen hebben hun ideologie verloren. En sterker nog, partijen als CDA en PvdA... maken heel, heel sterk expliciet zelf dat ze geen ideeën meer hebben. Die hebben commissies in het leven geroepen... om te denken over de ideeën waarmee ze de verkiezingen ingaan. Ik vind dat de omgekeerde wereld. Ja, dus je wacht, hebt een even. partij, ja? je bent een partij, je hebt ideeën en dus ga je naar de verkiezingen. Het is niet zo dat je een partij bent en zegt... we gaan sowieso natuurlijk aan de volgende verkiezingen meedoen. We gaan alleen nog even in een commissie nadenken... over welke ideeën we naar de kiezen gaan brengen. Dus benen. als jij nu de huidige... Koerswijziging van de Partij van de Arbeid, zoals die uh, in de pers mm. aan ons gepresenteerd wordt, mm. uh, leest en ziet. Dan denk je, oh, wacht even, hier is een commissie aan het werk geweest. Ja, dat is ook zo, dat weet ik. Want die, die, allerlei mensen van politieke partijen die komen bij mensen zoals ik, ook langs om ideeën op te doen. En de, de, dus ze hebben maken met je al jaren rondjes. ze hebben met je gepraat en gevraagd hoe en wat. En nou, dan... ik zeg niet dat deze mensen nee. nu specifiek met mij hebben gepraat, maar uh, mensen uit de PvdA hebben ook met mij gepraat. Ja, en uh, mensen uit CDA ook. Zo, zo gaat dat. En uh, dat, dat wil zeggen dat ze nu een of ander. Uh, uh, dat, dat ze nu een, laten we zeggen, een nieuwe koers uitzetten. Ja. Dat bestaat eerst uit een paar a vier'tjes. En ik, ik hoef daar niet alleen maar negatief over te zijn. Dat kan heel goed zijn. Maar... Bij een partij als het PvdA vind ik dat nogal hypocriet. Die hebben. Dat was de grote partij van Paars. Van de neoliberale ideologie. Ja. Van eigenlijk het afschudden van de ideologische veren. En die nu ineens dan uh, uh, het, uh, uh, het helemaal anders gaan doen. Ja, de vraag is: zou ik als, als kiezer hebben. Ja, waarom die partij? En waarom nog partijen? Kunnen we ons niet op een andere manier verzamelen? Kunnen we niet aan publieksvorming doen? rond heel belangrijke thema's... die via zo'n Raad van State geagendeerd kunnen worden bijvoorbeeld. Ja, waarin je dus een vertegenwoordiging... en, en die Raad van State die dan weer met die punten... naar de Tweede ja, Kamer toe kan Ja, zetten. en dat is niet alleen maar achterkamertjespolitiek. Nee? Want het is een onderkenning van het feit... dat er eenmaal in onze democratie een ontzettend onofficiële macht is... van financiële markten en van massamedia... in die zin van de agendering van de politieke agenda. Van wat? Wat, uh, waar gaat de politiek over? En dat tegen zulke systeemmacht moet je niet personen- of participatieinstellingen brengen, Moet je andere systeeminstellingen brengen. Maar nu, nu, nu, nu, nu hoef je niet cynisch te zijn om vast te stellen... Dat, dat partijen, ongeacht of ze links, rechts of wat dan mm -hmm. ook allemaal zijn... Mm -hmm. nou, we hebben het over gehad, die leven bij de gratie van uh, niet eens een facelift, maar van een nieuwe make-up. Dat is wat je nu bij de Partij van de Arbeid hebt gezien. Dat is gewoon een nieuwe make-up. Mm -hmm. Als je in zo'n cultuur leeft, hè, zoals nu, op dit moment... Dan is het heel mooi dat jij met je utopische idee, met je toekomstideaal van die Raad van State aankomt. En van dat gaan we opnieuw doen, want het moet, dat behoeft de democratie. Ja. Maar de vraag is of dat. Hoe rijk de voedingsbodem daar dan nu voor is. Nou ja, ik denk dat, die, dat die, hij uh, rijk is en als hij het niet is, dan wil ik dat hij het wordt. En daarom zeg ik dit soort dingen. Want in de democratie is het heel vaak zo dat uh, je eerst dingen moet gaan zeggen... en dat vervolgens uh, wat je zegt waar wordt. Dus dat is helemaal niet gek. Hetzelfde geldt voor het idee bijvoorbeeld van heel de kritiek op multiculturalisme. We hebben nooit een multicultureel beleid gehad in Nederland... maar iedereen heeft inmiddels het idee dat we nu niet meer multicultureel moeten zijn en dat hebben we nooit gehad maar dus het hele idee. het multiculturalisme is een term die kwam op op het moment dat het een dat er kritiek op werd gegeven maar het heeft nooit bestaan. Maar iedereen heeft het idee dat multiculturalisme bestond. Zo werkt een democratie soms. En een democratie heeft zelf iets fundamenteel utopisch. Heeft namelijk uh, uh, aan de basis het idee van een vertegenwoordiging van een volk. En dat het volk blijft altijd afwezig. Ja. Er zit altijd een gat tussen representatie en dat volk. En dat is dus een heel utopisch iets. Die verwezenlijking van dat volk die zal het zich nooit voordoen. Dat geldt ook voor uh, nationalisme. De natie is nooit in zuivere vorm aanwezig. Dat is vaak waarom nationalisten... de natie alleen via een soort van paranoia kunnen beleven. Want die natie wordt bedreigd, die is uh -huh. niet zuiver, het is er nog niet. Nee, die natie is altijd nog te komen. En ik vind dat we dat uh, positief, productief, utopisch moeten uitbuiten. Die natie zal altijd nog te komen zijn. Dat wil zeggen dat we stippen op de horizon nodig hebben. Dat we uh, perspectieven nodig hebben die voorbij een soort van lege groei gaan. En ook voorbij, laten we zeggen, ons uh, uh, geloof in het, het huidige kapitalisme. En ook, en, ook, en, ook, en ook een, een politiek voorbij, voorbij de tweets, uh, uh, zeg maar. Ja, echt een politiek. En dat is een politiek die uh, in moet kunnen zien... dat soms een volk tegen zijn eigen economisch belang inhandelt. Dat politiek het primaat heeft boven economie. Want nu wordt vaak gezegd... ja, we moeten in de politiek wel deze maatregelen nemen... want dat is economisch gezien het beste. Maar, maar hoezo? In, in Amerika is bijvoorbeeld heel lang duidelijk al... dat een groot deel van het electoraat... tegen zijn eigen economisch belang stemt. Omdat ze christelijke waarden belangrijker vinden. Nou, dat is niet per se mijn politiek... maar dat is een goed voorbeeld van het primaat van de politiek. Ja. Als je nou met politici praat... als ze bij je langskomen en, en, en, en, en je schetst... Maar nou, het zijn meestal mensen van, van denktanks van politieke partijen. Ja, maar partijen. goed, die zijn verbonden aan politieke ja. partijen. Mm -hmm. Hoe... hoe bereidwillig zijn die om, nou ja, om hiernaar te luisteren in elk geval. Maar... Ja, nee, dat vinden ze wel heel interessant. Maar ze worden ge geregeerd, merk ik vaak, door een soort van angst. En politici in Nederland zijn ontzettend bang voor het volk. Die zijn bang ook om te missen, om de grillen van het volk te missen om te missen dat er dadelijk ineens weer een nieuwe Pim Fortuyn opstaat... zonder dat iemand het doorhad. En om de nieuwe Geert Wilders te missen. En ze zouden de en... boel om moeten draaien. Ze zouden uh, het volk moeten maken zoals Pim Fortuyn dat deed. Ze zouden met bepaalde perspectieven moeten komen die ineens aanspreken. Maar wat was dan de kwaliteit? Wat, wat bezat Pim Fortuyn dan bijvoorbeeld? O, wat, wat je verder van zijn standpunten vindt... wat mm -hmm. hem geschikt maakte of zo goed maakte in dat wat jij noemt... Mm -hmm beeld houden. Nou, enerzijds was hij een uh, politieke buitenstaander. En dat is wilde's Wilders niet, die zit al twintig jaar in de Kamer. Ja. Uh, hij was bovendien iemand die risico durfde te nemen. Hij durfde bepaalde dingen te zeggen. Helemaal niet dingen waar ik het mee eens ben. Dus ik ben, laten we zeggen inhoudelijk, niet met zijn politiek eens hoor. Maar dat, goed, dat doet er verder niets toe. Uh, hij durfde risico te nemen. En dat durven politici nu heel weinig. Die zijn angstvallig bezig te kijken, wat denken de mensen? En uh, zeggen we wel precies wat de mensen denken? Nemen we, nemen we ze wel serieus? Maar de mensen, het volk... Dat is niet iets wat vast te leggen is. Wat het volk nu is, dat is iets anders dan wat het gisteren was. En morgen denkt het volk weer wat anders. En het volk stelt zich iedere keer weer opnieuw samen... rond bepaalde thema's, ja. rond bepaalde issues. Dus het is een fundamenteel uh, ouf, ach, achterhaald idee eigenlijk... om te denken dat je als politicus alleen maar tot taak hebt... te spiegelen wat de mensen denken. Je moet de mensen iets te denken geven. En dat doe je niet, daar zijn we het over eens, door te twitteren. <laughs> niet alleen door te twitteren. Nee. Ja. Ja. Ik wil je bedanken. De utopie wordt denk ik niet in nee. een tweet tot stand gebracht. Denk jij, hè? Even, dat is een laatste vraag. Denk mm. jij dat zo'n raad van staten of een variant ervan, zoals jij die, die voorstelt... dat die binnen nu en, wat zullen we zeggen, twintig uh, jaar te verwezenlijken valt? Ik kan alleen maar ja zeggen. Want dat moet. Dat lijkt me een heel mooi slotantwoord. Ik kan alleen maar ja zeggen, want het moet. Willem Schinkel, en hij is socioloog... verbonden aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Bij de bezige bij verscheen zijn boek De Nieuwe... Democratie. En vanavond is in Amsterdam in Felix Meritus de Nacht van de Filosofie, waarin uh, waar de Willem Schinkel zal dan in debat gaan. Dan moet ik even nadenken met Thierry Pallet. Ja. En dat gaat over nationalisme, want jij staat kritisch nationalisme voor. Ja, hij een gewoon nationalisme, ik een kritisch nationalisme. Jij kritisch van mensen die kritisch betrokken zijn bij de democratie. Dit was Brans met boeken. Dadelijk na het nieuws van acht uur, twee dingen van Max waarin oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Joop van Riesen over de politieacties voor een betere CAO. En het zal gaan over zijn nieuwe politievilla. Maar dat straks na acht uur.